Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Macedonische grens blijft nog zeker tot het einde van dit jaar dicht voor vluchtelingen, heeft het parlement besloten. De zogeheten Balkanroute blijft daarmee afgesloten, waardoor vluchtelingen niet verder kunnen reizen naar Noord- en West-Europa. Het besluit heeft vooral gevolgen voor de grens van Macedonië met Griekenland. Daar zitten sinds vorige maand al zo'n 12.000 mensen vast bij de plaats Idomeni. Omdat Macedonië nog een hek erbij heeft gebouwd... kunnen vluchtelingen nauwelijks meer oversteken... en zitten ze vast in geïmproviseerde tentenkampen. Duitsland wil migranten verplichten de Duitse taal te leren... en te integreren in de samenleving. Doen ze dat niet, dan krijgen ze na drie jaar geen vaste verblijfsvergunning. Minister de Magère van Binnenlandse Zaken komt binnenkort met een wetsvoorstel met die strengere regels. De regering wil migranten mogelijk ook verplichten om in een bepaalde plaats te wonen, zodat er geen ghetto's in grote steden ontstaan. In mei moet het wetsvoorstel klaar zijn. De CDU-partij van de Magère en bondskanselier Merkel verloor flink bij de regionale verkiezingen afgelopen maand. Veel kiezers zouden de regering te gastvrij vinden. De oud-president van Honduras, Rafael Callegas, heeft schuld bekend in het grote omkopingsschandaal bij de FIFA. Voor de rechtbank in New York gaf hij ook toe dat hij anderen heeft aangezet tot fraude. Als FIFA-official heeft hij marketing- en tv-rechten verhandeld aan corrupte voetbalbestuurders en functionarissen, in ruil voor grote sommen geld. De Russische schaker Sergei Karjakin mag wereldkampioen Magnus Carlsen gaan uitdagen. De Rus won in eigen land het kandidatentoernooi met zeven andere schakers. De Nederlander Anish Giri speelde op dat toernooi alleen maar remise en eindigde als vierde. De winnaar Karjakin zal nu in een tweekamp tegen de Noord-Carlsen spelen om de wereldtitel. Dat gebeurt in november in New York weer nog. Vanavond neemt de wind steeds meer af. Vannacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen af en toe regen, maar ook zon en het wordt dan een graad of elf. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Een hele goede avond, bond en Al te samen. Maandagavond, tweede paasdag, 21 uur 3 zie ik op de klok. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Auwko Beuving. Ja, alle eitjes op vandaag. Betreft het schuim, chocola of wellicht een echte eieren. Hevig windje ook, ook hier in Zandvoort. Tormpje. Ja, we hebben weer een mooie filmmuziek op de rol staan. Ik zie op mijn lijst staan Joy, een film ik dacht 2015. The Boat That Rocked. Janice Joplin over een documentaire. Western muziek eerste jongen. We beginnen natuurlijk met de hit van de maand. Het is alweer de laatste keer. Het is uh, de 28ste. En dat betekent Bad Heart en Joe Bonamassa voor de laatste keer. I'll take care of you. Vijf minuten lang. Schitterende muziek. Je naar daar meer dan voortreffelijke nummer. I'll take care of you, Beth Hart en Joe Bonamassa. Was de hit van de maand. Was de laatste keer vanavond jammer genoeg. Maar wie weet volgende week in april hebben we weer een hele mooie hit van de maand. Natuurlijk. En ja, het waren natuurlijk de paasdagen. Wat heb je gedaan? Moest je op visite? En heb je ook veel koffie gedronken? Daar kom ik op omdat ik hier nu klaar heb staan. Een reclame muziekje uit een Nescafé reclame uit 2014. California Soul. Ik neem ondertussen een slokje koffie. What you Always on my mind dat onder een reclamefilmpje van Nuon een post geleden en het wordt gezongen door Yasmin En dan komen we uiteindelijk bij de eerste echte film... die op het menu staat van Hedenavond. En dat is de film Joy. En ik ga er gewoon wat muziek uit draaien, want de muziek is heel bekend. Onder andere deze, I Feel Free Cream. Mm-hmm Gecomponeerd door Jack Bruce. En hij werd natuurlijk vergezeld door Eric Clapton op gitaar en Ginger Baker op drums. En uh, het verhaal van Joy, een film uit 2015, hoofdrollen Jennifer Lawrence, Robert De Niro en Bradley Cooper. Film over het leven van uh, Joy Mangano. Mangano is een bescheiden moeder van twee kinderen. die van de een op de andere dag schatrijk wordt met opmerkelijke en eenvoudige uitvindingen. zoals de Miracle Mop en de Huggable Hangers. En met haar optredens in teleshop tele-shopping-zenders... wordt ze een bekende persoonlijkheid en groeit ze uit... tot een zeer succesvolle onderneemster in de Verenigde Staten. Er zit prachtige muziek bij. Onder andere deze, Buffalo Springfield, Expecting to Fly. We zijn allemaal a in een now. No more of the speed that killed the 60s. That was the fatal flaw in Tim Leary's trip. He crashed around America, selling consciousness expansion. ...without ever giving a thought to the grim meat-hook realities that were lying in wait for all those people who took him seriously. All those pathetically eager acid freaks who thought they could buy peace and understanding for three bucks a hit. But their loss and failure is ours too. What Leary took down with him was the central illusion of a whole lifestyle that he helped create. A generation of permanent cripples, failed seekers who never understood the essential old mystic fallacy of the acid culture. The desperate assumption that somebody, or at least some force, is tending the light at the end of the tunnel. En deze van de BGS To Love Somebody staat ook deze soundtrack Joy. Can't you see what I am?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 Ja, soms wel verrassend om uh, te bekijken welke nummers nou opgenomen zijn in zo'n soundtrack. Want zo zie ik ook op deze, in deze soundtrack de naam van Lee Morgan voorkomen. Een bekende uh, jazzmuzikant. En dat nummer The Sidewinder. Nou, The Sidewinder is een prachtig nummer. Klanken. Dit nummer duurt ongeveer 10 minuten, dacht ik zo. Maar dit is de, de single-uitvoering, vijf minuutjes. Maar voor dit programma toch nog iets lang. Lee Morgan op trompet, Joe Henderson op tenorsaxofoon, Barry Harris, piano, Bob Crenshaw, double bass... en Billy Higgins op drums. Ja, deze plaatst echt een mijlpaal in de jazzgeschiedenis natuurlijk. 1964, Lee Morgan, Sidewinder. En zo komen we weer bij een volgende film... Uh, dat is The Boat That Rocked. En daar zit ook weer popmuziek in. Dat, is de, zo, dat kan je verwachten natuurlijk op deze... Uh, in het eerste Uur van CFM Cinema. En dit nummertje van de Turtles is een bekende. Eleanor. Folks hate me and There's no one like Het verhaal is gebaseerd op het uh, verhaal van het radioschip Radio Caroline. En omdat het uh, echt die periode omvat, zit er hele mooie muziek in. En ik draai er nog één, en die ook nog eens op de radio is. Friday on my mind, the easy beat, ook een hele mooie uit. Oude doos. Monday morning feels so bad. Ja, aanstaande vrijdagavond 1 april is er een fantastische documentaire op televisie. Een documentaire over Janice Joplin, Little Girl Blue. portretteert aan de hand van brieven van Janice en herinneringen van familie en vrienden, maar vooral van ex-collega's. De levensloop van iemand die zowel stoer als onzeker, eerlijk, luidruchtig, gevoelig, opvliegend en getalenteerd was. In een periode waarin allerlei vrijheden werden uitgeprobeerd, keerde Joplin zich. We binnenste buiten op het podium. Er werd binnen een paar jaar wereldberoemd. Drank en drugs verlengden de gelukzalige roes. Die ze eh, als ze optrad ervoer. En zorgde ervoor dat lastige zaken niet of minder gevoeld behoefte te worden. Prachtige documentaire. Kort stukje uit deze uh, grote hit van haar. Me en Bobby Bucky, Janet Joplin. Aanstaande vrijdag 1 april. Eens Even kijken hoe laat. Dus, uh, op canvas, België. 5 voor 11 tot 10 over half 1 voor de echte muziek liefhebber Janis Joplin. Bastet flat in Baton Rouge, waiting for a train feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues. Yeah. When she'll wipe her slapping time, I was holding Bobby's handyman. We sang. Every song that just another word. nothing left to lose. nothing, ain't free. Ja, veelzeggend is de scène waarin Joplin een schoolreunie bezoekt. Daar zit de excentrieke superster met een roze hoofdtooi tussen de perskoppen van toen. En is ineens weer een angstig meisje. Regisseur Amy Berg, die voor deze film een Oscar-nominatie kreeg... wil graag dat je tijdens het kijken vergeet hoe, je ook alweer, hoe het ook alweer met Joplin afliep. Ze wil haar erkenning geven wat ze naast haar liedjes allemaal beleefde... en tonen hoe vrijgevlochten deze dame in een aantal opzichten was kept me from the cold One day up near Selena Snow I let him slip away But he was looking for that home And I hope he finds it But I trade on my tomorrows For one single yesterday To be holding Bobby's body next to mine Freedom's just another word for ja, in deze uitzending doen we ook altijd wat tv-tunes. En ik vond het gewoon mooi van The Saint. Even kijken hoe de componist heet. Edwin Ashley. de titelmuziek van The Saint. Ja, dat was natuurlijk Roger Moore of The Saint. Uh, ja, wie herinnert het zich niet? 60 jaren. Is 60 jaren nog een cultserie die heel veel indruk gemaakt heeft? Dat was The Prisoner met Patrick McGoohan in de hoofdrol. Speelde op zo'n eilandje ergens in de Noordzee, volgens mij. Denk ik. Burn sea of Jersey. Heet Ron Grainer. En uh, ja, hoe de serie afliep, ik weet het niet meer. Het was echt zo'n zo cultserie die uh, fascinerend was om naar te kijken. Maar hoe het afliep, geen flauw idee. Patrick McGowan in de hoofdrol. Uh, over de gevangenen op een, in een dorpje ergens op een, ja, bijna een beetje subtropisch eiland. In, in de buurt van Engeland. Het was niet echt heel erg warm. Maar een fascinerende serie. Uh, zijn we toe aan de westernmuziek. En dan beginnen we natuurlijk met... Uh, Roberto Pregiado en Walter uh, Rizzati, Django the Last Gun. is van Piero Piccioni en het is in The Name of the Father and the Son. Aardig muziekje, aardig deuntje. Maar aardige deuntjes maakt Louis Bakalov ook. En dat is uit Il Preso del Portere. Quattro fiori per geni. Je kent meteen de stijl van Louis Bakeloff. Is ook mooi. David Mansfield uit de film Heaven's Gate Sweet Breeze. Het ja, eerste uur van CFM Cinema zit er alweer op. Uh, het tweede uur gaan we natuurlijk door. Daar zit er wat meer romantische muziek in. Ik zie op lijst staan Steel Magnolias... met muziek van George de La Rue. Ik zie staan Never Let Me Go... Rachel Portman. The Parent Trap, Alan Silvestri. Twelve Monkeys. Uh, Water for Elephants. James Howard natuurlijk. En de nieuwe film Eddie the Eagle. Nou, er heel veel muziek natuurlijk... Ik hoop dat je twee uur erbij bent. Je hebt alle gelegenheid om nog even een drankje erbij te pakken. Of een kopje koffie of een glaasje water. Of misschien omdat Paasjes wel een wijntje erbij. En uh, ja, we gaan eruit met een nummertje van Elmer Bernstein. Uit de film Cahill: uh, The Necktie Party. Tot de klok van tien.